Het jongetje kreeg nauwelijks te eten, werd geslagen... en s'nachts opgesloten in een kist. Op het Centraal Station in Den Haag is een man van 26 opgepakt. De reden is volgens de politie een filmpje op Facebook... waarin de man een aanslag lijkt aan te kondigen op het gebouw van de Tweede Kamer... of de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV. Dat is Geert Wilders, maar of de verdachte specifiek op hem doelde... wil de politie niet zeggen...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 Jos B. werd zondag na een tip opgepakt in een bos in het noordoosten van Spanje. En bij een inval in een woning in Otterlo heeft de politie een deel van de buit teruggevonden van een inbraak bij de dienstvervoer en ondersteuning in Zutphen eind juli. Er waren onder meer vuurwapens gestolen. Of die ook zijn teruggevonden wil de politie niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden.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 Zo, de vakantie is voorbij en uh, we hebben er weer zin in. We gaan weer een nieuwe afleveringen maken van uh, ZFM's metalprogramma. Geen lompen, maar zware metalen. En in de afleveringen voor onze vakantie heb ik uh, iedere aflevering één band uh, centraal gesteld. En in deze eerste uitzending na de vakantie is dat Metallica. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoor er al een heleboel klagen. Metallica is geen metal meer, bla, bla, bla, bla. Maar het blijft een van de big four. Een van de big four die ooit de trash metal op de kaart hebben gezet. En uh, ik uh, stop met praten. En we gaan luisteren naar Creeping Death. Nog steeds een van de meest succesvolle uh, metalbands uit Amerika. En uh, van deze band zijn inmiddels al meer dan 100 miljoen albums verkocht. Dat is toch wel uh... ja, een wapenfeit. Dat mogen we wel stellen. Verderop in, uh, in deze uitzending ga ik iets meer over deze band vertellen. Alhoewel ik het idee heb dat de meeste mensen... Uh, de geschiedenis van deze band wel kent. Maar voor degenen die dat niet weten, doe ik het toch. De volgende is Nile. Bekend om uh, zijn snoeiharde metal. It is the black flame. boy. <tied> volgende band is weer een totaal ander uh, genre. Therion, afkomstig uit Zweden. En hun naam heb ik even vlug opgezocht. Uh, betekent in het Oud-Griek zoiets als beest. Nou, zo beestachtig is hun muziek niet. Want het is nogal symfonisch. Een beetje neigt een beetje naar de Gothic. Het nummer heet Two Mega Therion. Ik heb het De volgende is gewoon recht toe, recht aan death metal. He's Hate Breed met Looking Down the Barrel of Tomorrow. Once had a shocker to my head, they said I wasn't worth the bullets. Now the world is my trigger and I'm here to fuck I shot a shotgun to my I said I wasn't worth the bullets. Now the wound just En weer over naar een totaal ander genre. We gaan naar de gothic. Tristania van het album World of Glass is hier Wormwood. <mully> sob tanto bom bom sumo tão gloramos misericórdia somos Done. Done. Blijf het een wereldnummer vinden. De volgende is Metallica. En uh, we, de fans weten dat in uh, even kijken, 1986 Cliff Burton, de bassist, om het leven kwam. tijdens een uh, tournee in uh, Zweden, als ik het uit mijn hoofd heb. Weet. En uh, de bus waarin hij zat sloeg om en daarbij liet hij het leven. Hij werd vervangen door Jason Newstead en inmiddels is die weer vervangen door Robert Trujillo. We gaan naar een van hun, uh, vind ik persoonlijk, een van hun beste albums. Master of Puppets. En uh, daarvan ga ik uh, het titel me draaien. Master of Puppets. Hier is Metallica. Nou, ik hoop dat iedereen zijn ex een beetje los heeft uh, kunnen krijgen. Want uh, de volgende vraagt daar uiteraard ook weer om. Hier is obituary and a lesson in vengeance. We blijven nog even in de uh, death metal uh, hangen. Uh, de volgende is eigenlijk een beetje een klassieker onder de death metal. Hier is het melodieuze death metal werk van Children of Bodem, Bed of Roses. Weer even naar iets heel anders. We gaan naar het prachtige gothic werk van Camelot. Van hun album Ghost Opera, The Second Coming is Here, Silence of the Darkness. De volgende is een band die valt onder de categorie, zo je het wil categoriseren, uh, de categorie Doom Metal, Mass. Uh, het album heet Psalms for the Dead en het nummer heet The Killing of the Sun. These The dance of Lucifer Ja, en met de volgende zijn we alweer aan het einde van het eerste uur gekomen. En uh, na het nieuws uh, beginnen we weer met uh, de band die centraal staat, en dat is Metallica. En uh, we gaan eruit met een Monomarf. Hier is Fate of North. Enjoy. Enjoy.